Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer lijkt akkoord te gaan met een avondklok, maar dan niet al om half negen s'avonds. Verschillende partijen, waaronder D66, vinden dat te vroeg. Die partij was vorige week trouwens nog helemaal tegen. Vorige week zei ik in het debat een avondklok, doe het nu niet. Er is reden om nu ongeruster te zijn dan vorige week. En dat komt door de Britse variant van het coronavirus. Mogelijk krijgt het kabinet een meerderheid voor de avondklok als hij wat later ingaat dan half negen. De PVV blijft sowieso tegen. Mensen opsluiten in een huis. De overheid die bepaalt wanneer en hoe laat je naar buiten mag. Het is niet te geloven. Als het aan het kabinet ligt gaat de avondklok komende zaterdag in. Premier Rutte wil trouwens wel iets schuiven met de tijden, maar niet later dan negen uur. Een vrouw uit de gemeente Weidenmeren die in het nieuws was omdat ze 7000 euro bijstand moest terugbetalen, komt daar niet onderuit. Ze kreeg een uitkering, maar gaf niet door dat haar moeder de boodschappen betaalde. Dat is wel verplicht. Veel mensen maakten zich er boos over, vonden het oneerlijk. Maar de gemeente zegt nu dat er meer aan de hand is. Zo kocht ze ook een dure auto, had een motor en had ze eigenlijk geen uitkering nodig. De vrouw gaat in hoge beroep. Weet je wie de lockdown ook maar saai vinden? Dieren. In de mini-dierentuin in Orvelte in Drenthe vragen de dieren nu om extra aandacht. Zoals varkentje Theodor. Overdag uh, laat hij het even weten door uh, geluid te maken. Door even flink hard te knorren. En dan weet je gewoon dat uh, oh, nou ja, Theodor wil toch eigenlijk even wel even een kriebel hebben of een ai. En ook de gordeldieren vervelen zich stierlijk. De gordeldieren die lopen normaal gesproken ook los met de bezoekers. De, de voeten en de benen van de, van de bezoekers dat zijn dus een soort van hindernissen. Dat vinden ze natuurlijk hartstikke leuk. Dat is nu wel wat minder. Nu lopen ze gewoon wel lekker vrij rond, maar met wat minder obstakels. Het weer in de loop van de middag neemt de bewolking toe en kan er een bui vallen. Het is een graad of 7. Morgen zo goed als droog en af en toe zon en opnieuw zo'n 7 graden. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 is dat toch? Van Mumford Sons. I Will Wait. Heerlijk om het tweede uur van deze ZFM Lunchroom binnen te komen. En uh, ja, daar zijn we weer. ZFM Lunchroom van 1 tot 3 natuurlijk nog steeds op deze zender. Via www.zfmsandvoort te volgen via de fancy webcam die ons nog steeds in de gaten houdt of we alle, aan ons houden aan de maatregelen en de avondklok. Nou, wij zijn hier wel voor uh, tien uur weg, denk ik zo. Um, ja. <laughs> voor half tien of tien. Ja, het wordt weer dat verlaat. Het, het, het is, nog, het nog is in ieder geval nog twijfelachtig. Ja. Mijn verwachtingen, dat gaat alles uh, in ieder geval te buiten. Want ik had gewoon gedacht van, nou, er is wel meer voor te vinden. En dan gebeurt het gewoon. Maar er zijn dus echt nog uh, dingen die uh, uh, niet uh, vaststaan. Ja, uh, maar goed. Het wel nachtwerk, denk ik. Maar goed, ja. Uh, ik denk dat zij niet uh, tegen die uh, avondklokken... Uh, Thuis zijn. Nee, uh, nee. Die er dan nog niet is, natuurlijk. Haha. Oké. Okay. Ha, ha. uh, dit uur ook weer Zetten van doen Veel nieuws uit Zandvoort en de regio. Uh, we gaan met oog en oor de plaatsen door. We bespreken nog even een opvallend nieuwsje. Uh, van de Dakar-rally. Uh, we hebben de nieuwsflits om half drie. Uh, het weerbericht. En we bellen nog met jongerenwerk van Pluspunt. Uh, want zij uh, ja, besteden aandacht aan jongeren. En uh, ik vind dat ook altijd belangrijk. wij van Zetten van doen om dat onder de aandacht te brengen. Dus uh, zeker op dit middaguur... Uh, om uh, iets positiefs... om naar uit te kijken. Dat en meer in combinatie met natuurlijk... de vertrouwde kwaliteit muziek hier... op je Zandvoortse Eter. Uh, en dan beginnen we natuurlijk meteen het uur... met onze artiest van de dag. En dat is nog steeds vrouwtje. Vorig uur uh, draaide we het nummer Onbezonnen. En uh, ik krijg net even een appje... van uh, onze gewaardeerde collega Jaap Koper. Uh, die doet natuurlijk... Uh, s'avonds op, op donderdag... Uh, uh, tussen 8 en 10... Uh, Alternative FM... En uh, uh, uh, uh, de, hij, hij heeft vaak ook uh, Nederlandse artiesten... Uh, nieuwe artiesten die nog een beetje vrij onbekend zijn. Uh, de, da, da, da, da, da, daar besteedt hij aandacht aan in zijn programma. Alternative mm. FM. En uh, uh, inderdaad, wat ik in het eerste uur al noemde... is er een portret over gemaakt door 3 voor 12. En daarin vertelt ze eigenlijk ook dat veel van de liedjes... Uh, heel iets persoonlijks hebben. Dus waar ze zelf persoonlijk iets in kwijtkomen. Het, het is ook geschreven voor mensen die zich dan weer in dat gevoel herkennen. Uh, ja. Thema's depre uh, depressie, uh, liefde, uh, gevoel, geluk. Uh, alles komt erin uh, voorbij. Uh, maar goed, we gaan maar even luisteren naar haar nieuwste single in ieder geval. Uh, dat heet Licht en donker. En uh, dat heeft ook een uh, bepaalde boodschap. Namelijk eigenlijk het uh, donker waar je uh, soms uit moet komen. En het licht dat je dan weer naar boven trekt. Nou, Dat uh, zijn haar eigen woorden uit, dat, uit die portretvideo. Maar goed, we gaan maar even luisteren. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om de muziek. Hier is vrouwtje met... Uh, Licht en donker. Telkens als de avond valt. Ogen dicht en vuisten gebouwd. Altijd als de schemering komt. Lijkt het of ik zomaar verstom. Want ergens tussen licht en donker. Zijn we diep gezonken? Er ligt liefde op de bodem van de oceaan. Ik kan nooit meer slapen, want ik moet het halen. Ik moet heel diep. En liefde zit iets explosiefs in Je kan niet voor altijd doen alsof het niet bestaat Ik wil ons niet verlaten, dus we moeten praten Tussen licht en donker, net voordat altijd ondergaat Schemering komt het beslissende moment, en ik weet niet waarom moeten we samen. licht en donker van een vrouwkje hier op ZFM Zandvoort in de ZFM Lunchroom. En zeker ook aan te raden is de videoclip die hierbij is gemaakt. Want dat doet ze ook al allemaal als beginnende artiest. Die is natuurlijk gewoon te vinden via de vertrouwde kanalen online. Uh, we bespreken even iets wat natuurlijk ons allemaal bezighoudt. Maar nu ook in Zandvoort. Want de Zandvoort politiek gaat zich namelijk, uh, maakt zich namelijk druk over hoe de bijstand is geregeld in onze gemeente. En uh, naar aanleiding daarvan natuurlijk van de landelijke ontwikkeling rondom die uh, kinderopvangtoeslagaffaire. Uh, maar de bijstand wordt nog steeds geregeld op uh, gemeentelijk niveau. Dus dan is er natuurlijk alle reden toe om uh, even te kijken of we hier alles uh, niet uh, misschien te streng hebben geregeld of uh, wat dan ook. Uh, de, naar aanleiding daarvan hebben dus uh, het CDA en de fractie van GroenLinks uh, vragen gesteld aan het college hierover... En uh, ja, ze doen verschillende voorstellen en ze willen ook uh, meerdere dingen weten. Toch, Lucie? Ja, ja, zo wil het CDA zeker weten of er uh, enige beleidsvrijheid bestaat... als het gaat om uh, materiële bijdragen aan mensen die bijstandsuitkering ontvangen. Uh, de partij doet daarbij een voorstel die beleidsruimte wel toestaat in deze kwestie. En zij willen hiermee de situaties waarin mensen ineens grote bedragen terug moeten betalen voorkomen. Ook de fractie van GroenLinks wil er bij het college van, uh, van op aankunnen dat de menselijke maat gewaarborgd blijft. Er zou volgens hen meer openheid moeten komen over hoe de gemeente het bestrijden van bijstandsverhouden geregeld heeft. GroenLinks wil ook dat mogelijke vorm van onbewuste institutionele discriminatie. Zo ja, dat is een mogelijk... heel nieuw woord, is dat hè? Ja, dat is weer een... die kende ik nog niet. Boven, boven tafel komt. Als dit het geval zou zijn, beide partijen hameren erop om de communicatie ja, tegen ja. de bijstandsgerechtigden in elk geval vanuit de gemeente te verbeteren. Ja, nou ja, dat, ik denk dat daar in principe niemand uh, op tegen is. En uh, nou ja, in principe natuurlijk positief dat er nu al vragen worden gesteld, want je ziet hoe dat uh, landelijk die, uh, is gegaan. Uh, ja, ja uh, de, de, ik volgde dan van de politiek. maar Martjoelle, heb jij het een beetje gevolgd? Van het kabinet natuurlijk, dat is uh, afgetreden. Nou ja, een klein beetje. Maar ja, ik weet je... Ik, aan de ene kant snap ik dat ze zijn afgestapt. Maar hij, ze worden toch wel weer herkozen. Rutte en, en de rest. Dus aan de ene kant... Ja, dus ja de, de, Vind je dat er nog te veel verantwoordelijke mensen nog steeds aanblijven? Ja, dat denk ik wel, ja. Die er echt over gingen, die zijn, hebben gauw een snor gedrukt, die zijn weg. Ja, natuurlijk minister Wiebes is per ja. direct opgestapt. Uh, Lodewijk Asscher heeft een risico genomen. Uh, maar Mark Rutte blijft nog aan. En uh, kijken of hij uh, de komende vier jaar uh, uh, wel zijn beloftes nakomt. Sorry. Ja. Uh, goed. Uh, maar goed, uh, dat in ieder geval tot zover over die uh, bijstandsregeling. Uh, ja, Want je wil natuurlijk, je okay. wilt natuurlijk geen uh, toeslagenaffaire okay, of wat nee. dan ook. Dat wil je natuurlijk niet uh, op je geweten hebben. Uh, maar goed, hè? dan uh, hebben we natuurlijk altijd nog uh, wat uh, heerlijke <laughs> muziek klaarstaan. En dan uh, merk je misschien ook wel aan mijn stem... Moet ik even zoeken welke ik ook alweer had uh, klaargezet? Ja, soms heb je It's dat wel eens. met Gloria van de Lumineers. Kan dat? Het waren inderdaad de Lumineers met het nummer Gloria hier op ZFM Stamford in de ZFM Lunchroom. En we gaan even over naar de volgende rubriek. En dat is met oog en oor de, de badplaats door. Uh, met dank aan de Zandvoort de Courant natuurlijk, hun uh, wekelijks rubriek in die editie. Ja. Uh, en allereerst hebben we daaruit gepikt prijswinnaars van de Kerstbomenactie. Dus uh, pak je rolletje ding. Of ik moet even gaan trainen. <laughs> pak je loodjes loodjes. erbij, want we gaan ze trekken. Ja. In verband met de coronamaatregelen verliep de kerstboominzameling uh, in Zandvoort dit jaar totaal anders. Namelijk zonder de traditionele kerstboomverbranding als eerste, maar gelukkig wel met de kerstbomenactie voor de kinderen. Ja. Voor elke boom kregen de kinderen tot 16 jaar een loodje. En per 20 ingeleverde bomen is een VV, VVV-cadeaubon van 5 euro verleend. Dit jaar zijn er in totaal 453 kerstbomen ingeleverd. Wow. Dat is best Dat wel veel. Heel veel. Ja, alleen die van mij niet. Nee, die zijn nee, die staan er open nog in de tuin. Ja, hij ligt nu achter in de tuin vanwege de wind, maar ik heb hem nog. Oh, hij, gaat, er hij, er gaat er al, hij gaat alle kanten op. Maar hij is nog niet... Uh, hij is niet naaldloos. Nee. nee, dus wat, be dat, wat dat betreft... is hij door de ogen van de dennenaald gekropen. De... De... Ja, ja, precies. <laughs> uh... maar we gaan bij... Uh, er de, de, de, de zijn dus... Uh... Heel veel prijswinnaars en even stilte... want ja, de gaan... lotnummers gaan worden voorgelezen. Ja. Het eerste nummer... is 499. Ja. Tweede nummer... 424 Het derde nummer 440 Het volgende nummer 476 Dan komt 491 Daarna volgende nummer 274 dan heb ik nummertje 129 dan komt 388 475 140 138 484 wil je ook een nummertje trekken, Jelmer? Ja, ja, even kijken. Uh, we hebben nog nummer 12. Nummer 47, valt ook in de prijzen. Nummer 231. Ja, ik probeer een beetje hetzelfde tempo aan te houden. Nummer 385. Je moet even husselen. Ja, even heusselen. Nummer 500. Nummer 445 valt in de prijzen. Nummer 114, 114. 431. 130. 383. En voor de laatste. En voor de laatste nummer 17, die stond sinds gisteren al in de krant, maar die weet het nu officieel. Het lot nummer 17 heeft ook de kerstbomenactie gewonnen. En deze lotnummers zijn natuurlijk allemaal na te lezen uh, in de Sandvoorts Courant, uh, in dat rubriekje. En heb je nou het winnende lot, dan kun je mailen naar sandvoort@sparenlanden.nl. En uh, ja, gezien de tijd hebben we nog even een leuk nieuwtje uh, als afsluiter over een Zandvoorter die op de bus staat. Ja, dat zeker. Want de komende weken kun je zomaar het dorpsgemaat gans ganzer langs zien rijden. En niet op fiets, maar afgebeeld op de achterkant van de streekbussen... in de regio Haarlem-Zandvoort. Ze staat, uh, staat op de achterkant van de bus. en is zij instromermodel voor een nieuwe wervingscampagne van Nieuw Unicum. Nieuw Unicum zoekt mensen die net zoals Pie zich willen omscholen... via een verkort opleidingsprogramma van 20 maanden tot verzorgende... IG. Dus, zie je haar rijden? Laat het ons zeker weten. Ja, inderdaad. Nou, tot zover uh, natuurlijk uh, spectaculair die loten voorgelezen. Lucie. complimenten daarvoor. En natuurlijk het laatste nieuwtje over die Zandvoorter op de bus. Uh, die kan ook weer lekker ja, op de bus. Dus uh, we gaan uh, even naar muziek en zometeen de tweede nieuwsflits. Hier is trouwens het nummer Crosses van uh, José González. En jij, jij beleeft het! Kom op, kom op, kom op, kom op, op. beleef beleven. Dit is het ritme van Zandvoort. En opeens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom. in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek En jij bent ergens anders Gescheiden door de ruimte Maar niet in onze hart Wat kan ik doen naar jou te zeggen Ik zal hier op je wachten en Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht Als je mij zoekt Zal ik je vinden En als je verdwaalt Zoek naar de zin Al lijkt het alsof je de strijd niet kan winnen Mijn hart dat staat open Je kan al naar binnen Ga je straks ooit kapot van de pijn? En is het nu niet wat het zou moeten zijn? Wat het ook is, je kan het delen met mij. Al ben je ver weg. Ik ben altijd dichtbij. De straten die zijn verlaten. In de zon die steeds feller schijnt. Deze stilte maakt de ruimte vrij. Kijken wie we zijn Om weer te kijken wat we doen bij deze En wat er werkelijk toe doet in leven Misschien is deze vloek een zegen En komt hij ergens wel op tijd Maar ik voel het net als jij hier vecht Hier ergens diep van binnen De onzekerheid, het ongeloof En de waarheid in het midden Al weet ik niet wat de toekomst brengt Weet dat ik op je wacht In gedachten ben je hier, dus zing ik zacht Als je mij zoekt Dan zal ik je vinden En als je verdwaalt Dan zoek naar de zinnen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 Met altijd dichtbij. En wat ook altijd dichtbij is, is het nieuws. Want dat komt namelijk van alle kanten. Uh, en daar is weer de nieuwslits om half drie. Iets na half drie. Uh, want er is uh, allereerst een mogelijke van, vergiftiging van honden in de regio. Ja, inderdaad. De dierenpolitie, maar ook dierenartsen... waarschuwen dat er de afgelopen dagen al veel uh, meer, meerdere meldingen hebben ontvangen... over honden die erg ziek zijn geworden... En helaas is er ook al één uh, hond overleden. Volgens mij zijn er al meerdere overleden sinds uh, gisteren. Er zijn meldingen vanuit de hele regio Kennemerland, waaronder Bloemendaal, Bentveld, Aardenhout en Zandvoort. En de doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Maar vergiftiging kan zeker niet uitgesloten worden. Uh, denk hierbij wel dat je kijkt als je je hond uitlaat... dat je uh, uh, oplet op uh, uh, vergiftiging via gebakken sponsen... Botten, mergpijpen, de, de stukken brood liggen er vaak uh, zo over de balustrade gegooid. Kijk uit dat ze er echt niets van eten, want het is levensgevaarlijk. Ja. Op, oproep luidt dan ook. Houd uw hond voorlopig aangelijnd en wees alert. Hondeneigenaren waarvan een hond ernstig ziek is geworden. door vermoedelijk eten van bijvoorbeeld gif kunnen zich melden via 0900-8844. Uh, en uh, of 144, red en dier. Ga direct naar de dierenarts als uw hond klachten heeft, of als loomheid, misselijkheid. En de politie vraagt graag op de hoogte, uh, hoogte gebracht van, uh, wordt graag op de hoogte gebracht van nieuwe gevallen voor verder onderzoek. Ja, okay, en het dan... is een droevige toestand, want Zeker. ik begrijp niet waarom mensen dit doen. Nee, nou goed. En uh, dan nog het volgende. Ja, zeker, want er is een wens voor een strandpatrouillewagen met handhavers. Als het aan burgemeester David Molenburg ligt... krijgt de afdeling handhaving een auto voor op het strand. Daarmee moet de handhaving beter in staat zijn om op te treden bij de incidenten. Voor de handhavers is het lang, een lang gekoesterde wens. De burgemeester wil er al snel voor zorgen dat deze wens in vervulling gaat... zodat komend strandseizoen de handhaving zich ook op het strand goed kan kan Het voorstel voor de aanschaf van een patrouillewagen moet nog wel door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Maar daar verwacht Molenburg voldoende draagvlak voor te hebben. Nou en dat, dat verdienen ze ook wel, die handhaving. Gewoon fatsoenlijke uh, middelen natuurlijk om ook Zeker. al die uh, maatregelen die er al waren... en gewoon de orde handhaven, uh, moeten nou dan ook goed gebeuren. Als laatste nog, pluspunt biedt ook tijdens deze verlengde lockdown... Nog altijd hulp en een luisterend oor. De belbus rijdt nog gewoon via 023-5717173. Is die op te roepen. En ook voor jongeren is het een en ander geregeld. Daar praten wij straks meer over. Om kwart voor drie met Rens van Jongerenwerk Zandvoort. Maar we gaan nu eerst naar het zonnetje van deze show. Namelijk het weerbericht. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt dagen in het vooruitzicht. Na een onstuimige en regenachtige nacht... is er vandaag aanvankelijk nog veel wind... met kans op zware windstoten van 90 tot 100 km per uur. De regen trekt snel weg en vanochtend brak de zon geregeld door. Vanmiddag is er een mix van zon, wolken en enkele buien. De temperatuur stijgt naar 10 graden, lekker in de dubbele cijfers... maar later vandaag is het minder zacht. Vanavond neemt de bewolking toe... En komende nacht is kans op regen en koelt af naar een graad of 4. Morgen is er wederom een mix van zon en wolken en het blijft droog. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en het wordt maximaal 7 graden. Zaterdag is het bewolkt en valt af en toe regen. Met maximaal 5 graden is het ook weer wat kouder. Zondag en maandag wordt het maximaal een graad of 4 en in de nacht ligt het kwik dicht bij 0. Positive. See Dat Hozier met het nummer Sunlight natuurlijk toepasselijk. Uh, en dat die zon van rechts begint ook al in mijn ogen te schijnen. Ook al zijn de rest van de gordijnen dicht. Dus dat moeten we zomaar even fixen met die Sunlight hier in de studio. Uh, we hadden natuurlijk nog een nieuwtje over die Dakar Rally. Die uh, vindt ver in het buitenland plaats. Maar een uh, Haarlemse fotograaf gaat dat allemaal vastleggen deze keer. En ook beelden van maken. Uh, en natuurlijk foto's. Al dat beeldmateriaal en al enkele uh, teas van, uh, van de dingen wat hij daar heeft verzameld is te vinden op de website van Anna Nieuws. Zij hebben daar een korte reportage en een stuk over gemaakt. Dus zeker een aanrader om dat eens te bekijken. Uh, zometeen om kwart voor drie spreken we met Rens van Jongerenwerk Zandvoort. Met hem spreken we over de buitenactiviteiten... die Jongerenwerk toch nog kan organiseren tijdens deze alsmaar durende lockdown... om jongeren ook nu niet uit het oog te verliezen. Dat zometeen bij ZFM Lunchroom. Zandvoort heeft het! Ja, Zandvoort! En jij... en jij beleefd het. Dit is het ritme van Zandvoort. I wanna say it like Simon would. Cause I was listening this morning on my own thinking if I could. Happy Kathy and made this buzz a greyhound and this sun would always stay down and there would be so much time for us. Time for us. My head... Slowly, cause I'm doing good here Mostly on my own I care, I know it's hard, know that I'm never there But call me from the bathroom when you're low We'll stay young until we wanna be old Electric blankets so we're never cold Cause you have always been my ticket home And we stayed young So stay young Ja, dat was uh, Maisie Peters met het nummer Stay Young. En dat is eigenlijk ook wel heel toepasselijk naar het volgende onderwerp waar we, naar over gaan, waar we naar gaan overschakelen. Even mijn zin uh, herformuleren. Aan de andere kant van de lijn is namelijk inmiddels aangeschoven Rens van Jongerenwerk Zandvoort. Goedemiddag. Goedemiddag, Jan. Uh, leuk dat je even in de uitzending wil komen. Goed dat je er tijd voor hebt gemaakt, want ik, uh, ik uh, en meerdere luisteraars met ons... Uh, zien jullie van jongerenwerk de afgelopen weken uh, hard werken om uh, um jongeren toch nog een beetje bezig te houden zo door de week heen. Een van die onderdelen is de buitenactiviteit die jullie sinds kort uh, organiseren. Ja, uh, wat doen jullie eigenlijk al dan uh, op zo'n middag? Ja, um, we zijn inderdaad uh, de, de gehele week, of in ieder geval de gehele week, we zijn op maandag, uh, woensdag en donderdag hebben wij de huiskamer ja. um, ingericht. Daar hebben we in een eerdere uitzending al over gesproken. Dat is eigenlijk in de kerstvakantie gestart. Maar dat is door de lockdown eigenlijk gewoon doorgetrokken naar 9 februari. Mm -hmm. En uh, ja, het sporten is natuurlijk iets heel uh, belangrijks. Uh, zowel voor de jongeren, maar ook voor, eigenlijk voor iedereen natuurlijk. Dus dat hebben we eigenlijk in het programma uh, samen met Team Sportservice uh, opgezet. En uh, dat vindt elke maandag en donderdagmiddag plaats. Okay. In, uh, in, in, uh, eerst waren we bij ons gewoon voor op het plein bezig. Maar uh, nu zijn we uh, ook in Noord actief, dus in, ja, ja. in Zandvoort Noord. Oké, okay, ja, want uh, de eerst dan uh, zo dat plein uh, zeg maar, waar ook de blauwe tram zit, zeg maar. En, ja. uh, en nu dus ook uh, in Noord om uh, daar de jongeren te bereiken. En wat doen jullie dan zo op, zo'n middag? Ja, het uh, is uh, bij de Lorentstraat 268 en daar heb je een heel mooi kunstgrasveld, uh -huh. uh, voetbalveld. En uh, op dat voetbalveld uh, ja, doen we eigenlijk, komen allerlei sporten terug. Dus uh, natuurlijk uiteraard voetbal, maar daar wordt ook trefbal gespeeld. Uh, Tikspelen in de duinen die daar vlakbij zijn. Uh, mm -hmm. uh, ja, van allerlei soorten sporten komen voorbij. Mm -hmm. En het mooie is dat Team Sportservice ons daarbij uh, ondersteunt en helpt. Ja, dus die, uh, die zijn daar nu ook. Hoeveel, hoeveel jongeren zijn erbij betrokken bij zo'n middag? Uh, ja, dat is wisselend. Maar uh, de afgelopen, afgelopen weken... Zijn er denk ik wel gemiddeld in ieder geval wat tien jongeren bij uh, geweest uh, bij, ja, die, die, die meededen? Ja, nou, hartstikke goed. En, uh, de, en wat, wat zijn de reacties? Ja, positief. Zeker. Uh, ze, ze zijn blij dat er iets voor ze georganiseerd wordt. En mm -hmm. uh, dat ze dus uh, ja, door middel van sport kunnen ze toch met hun vrienden ja, iets doen samen. Mm -hmm. Want de andere dingen die zijn natuurlijk nu niet echt mogelijk. Dus, uh, nee, zijn we, zijn we blij, blij mee dat dit er is. Ja, ja, ja. ja en oh, zijn, ja. Dat zijn er nog specifieke dagen dat, uh, dat het is? Of is het elke dag? Ja, dat, maar de, ja. elke, elke de, maandagmiddag en donderdag, als het goed is. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Dat had ik even niet meegekregen. <laughs> nee, geeft niet. Ja. Uh, waar ik nog wel benieuwd naar ben, is natuurlijk. Ja, het zijn dan sport- en buitenactiviteiten. In principe uh, mag dat natuurlijk ook niet meer. Uh, hoe hebben jullie er toch voor gezorgd om het. Uh, ...voor kunnen zorgen om het uh, wel mogelijk te maken? Ja, de, de, de, de, de sportactiviteiten, dat mag nog steeds plaatsvinden als het maar overdag is. Ja. Dus straks uh, als het avondklok is, dan, dan mag het niet. Maar wij doen, ja, wij doen het gewoon overdag en voor de leeftijd 10 tot en met 17. Okay. Dus uh, in die leeftijdsgroep mogen we gewoon uh, actief zijn. Mm -hmm. mm -hmm. Oké, okay, en uh, dit, dit gaat dus dan nog, uh, zolang de lockdown duurt, uh, de, wordt het nog voorgezet? Voortgezet. Ja, zeker, zeker. Maar ook Team Sportservice, die, die natuurlijk veel op het sportgebied doet hier in Zandvoort, die mm. heeft sowieso uh, ook andere vaste sportactiviteiten. En die, die zijn terug te vinden ook op hun site. Ja. Dus het sport, uh, ja, het sport uh, wordt gewoon, uh, dat blijft ook als de lockdown straks klaar is gewoon doorgaan. Inderdaad. Is dat, is dat eigenlijk sinds uh, de, de, deze hele omstandigheden zijn ontstaan, is dat toen ook ontstaan of bestond dat al, uh, die, uh, dat wat Sportservice doet? Ja, dat van sportswear, dat, dat bestond al. En wij hebben gewoon uh, gebruik gemaakt ook van hun, van hun mogelijkheden. En mm -hmm. ja, zo, zo vullen we elkaar aan. En dat is ja. natuurlijk mooi dat wij de huiskamer hier hebben waar dus de kwetsbare doelgroep uh, kan komen. Want we zijn niet open voor alle jongeren van Zandvoort. Dat is natuurlijk jammer. Dat hopen we straks wel weer te zijn mm -hmm. als de lockdown voorbij is. Ja. Uh, ja, en dat stukje sport, dat hebben we uh, ja, ingezet omdat dat gewoon heel goed is. Uh, dat geeft eventjes een nieuwe mindset en uh, iedereen is weer fris en dan ja, ja. gaan we draaien weer terug naar de huiskamer. En dan, uh, ja, dus zie ja, je dat dan ook? Want ik, ik neem aan, jullie hebben dan natuurlijk uh, uh, aan het begin van de middag, voor samen jullie ergens, zie je dat je dan aan het eind van de dag uh, uh, iedereen met een positief gevoel uh, weer weggaat, zeg maar? Ja, ja, zeker. Eigenlijk altijd. Uh, normaal gesproken, als we het jeugddonk hebben, dan hebben we in de avond, in de blauwe tram, uh, dus boven een gedeelte waar we kunnen chillen. En beneden hebben we een sporthal tot onze beschikking. Ja, en die combinatie is gewoon uh, super goed, Want uh, je kan dan eventjes met ze uitrazen beneden. Ja. Uh, door allerlei verschillende sporten te doen. En daarna chillen we hem boven en dan, ja, dan komen de goede gesprekken natuurlijk ook. Uh, ja. En waarom, waarom is, uh, eigenlijk als, als laatste vraag, waarom is dit uh, nu juist zo belangrijk? Ja, nou, ik denk dat het, uh, dat mensen nu echt wel uh, corona moe zijn. En uh, ja, gewoon er wel echt klaar mee zijn. En, en vooral ook de jongeren natuurlijk, die er misschien zelf niet zoveel van meemaken, maar wel de, de regels continu moeten hanteren. Uh, ja, is, is, is sport gewoon een heel goed middel uh, om je om je in ieder geval fris te voelen. Ja. Uh, mentaal, maar ook fysiek. Dus je, je ja, je krijgt er een goed gevoel van. Ik denk dat iedereen die dit die nu luistert en uh, misschien vandaag sport heeft gedaan, hier. Nou, die heeft zich wel weer lekker gevoeld daarna. Ja, ja, ja, ja. Nou, ja dat, hartstikke goed en ik hoop dat het uh, nog succesvol voortgezet kan worden. En uh, verder natuurlijk uh, jongerenwerk uh, wensen we hier uh, namens de studio uh, ook uh, nog veel succes in alles wat jullie doen. En uh, zeker belangrijk, natuurlijk, nu, nu natuurlijk belangrijk in de tijd dat jongeren het extra lastig hebben. Dus uh, ook veel complimenten daarvoor. Ja. Nou, hartstikke fijn en uh, super bedankt dat we eventjes in de uitzending mochten komen. Ja, helemaal goed. Nou, dan wens ik je nog een fijne dag. En uh, ja, het is donderdag, dus je, je zal straks wel weer uh, ja, op gaan. Ja, er zijn gaan. nu een aantal jongeren zijn nu al buiten aan het sporten. En een aantal jongeren zijn nu hier bij ons in de huiskamer dus uh, okay. opgesplitst. Nou, nou, een hele fijne middag dan. <laughs> ja, dankjewel. Oké, okay, hoi. Heel succes met de uitzending. Dank je. Dank je. Dank je. Thought about anything, everything that did dysfunction But we just gotta hold that shit Don't let it go like this And maybe we can grow from this, yeah We both know I go too far like when I wrecked your car But it's hard when you're young Yeah, it's hard when you're young At least we both know that shit We just gotta own that shit I hope that we can go from this year We both know I go too far Like when I wrecked your car And almost fought your father When he pushed me Deze is voor al die uh, mensen die zich inzetten, voor jongeren en uh, voor iedereen in de samenleving. Om het toch nog een beetje positief te maken, de change met young. Want uh, iedereen die zich, uh, jong is, zou zich vrij moeten voelen en vrij om zich te bewegen, om zichzelf te zijn. Nou goed, daar hebben we weer een statement. Nou goed, we zijn aan het ja, maar... einde gekomen van deze uitzending. Mm -hmm. Jammer jongens. Ja, ja, echt hè? Maar we hebben volgende week donderdag nog. Oh ja, yeah. die is nu dan al aangekondigd. Oké, oké, oké. Oké, oké. Daar dan kan je niet meer onderaan. Oh, nee. Kom ik dan ook nog wel even langs. Ik langs. Ja, voor, voor, voor de avondklok. Ja. Dan wel, oh, nee, ja. we zitten altijd van 1 we, tot 3. We, zitten, we zijn hartstikke veilig. We ja. zitten in de ja, veilige zone. Ja, zeker. Het zonnetje schijnt. Dus we ja. brengen ook altijd mooi weer met zich mee. De ZFM Lunchroom, dat is precies wat je wil in de middag op je Zandvoortse radio. Okay. Precies, nou, helemaal en nou goed. vooral Jelmer. Ja, vooral, vooral, vooral mijn stem, ja. Ik ja. Ja, ja, vind het ook wel doen. weer leuk om hier een middagje te staan, moet ik eerlijk zeggen. Want het is wel weer een tijdje geleden. Maar ja, to, ja, het is best wel heel lang geleden. Ja, kerst. Tijdje met kerst natuurlijk. Ja. ja, dat, ja, dat was, weer weer was, was vorig jaar alweer? Ja, vorig jaar ook. Oh, ik ben oud nu al. het maar is. gezellig Ja. ja. Maar goed. Uh, wat hebben we vanavond bijvoorbeeld? Wat, wat bijvoorbeeld, hè? bijvoorbeeld, we hebben bijvoorbeeld vanavond Alternative FM van Jaap Koper. Is niet mijn familie, we draagt wel dezelfde achternaam. Ja, maar daar uh, je van. een ja, ja, ja, antwoord. Uh, alternative FM, natuurlijk weer met de lekkerste alternatieve muziek. Maar ook natuurlijk inderdaad de nieuwste artiesten, nieuwe muziek. Uh, en dan uh, kreeg ik uh, de, net nog even een appje toegespeeld. Uh, er wordt ook weer iets speciaals gedaan met 3 voor 12. Uh, dat is natuurlijk een samenwerking die uh, onlangs een beetje is aangegaan. En waar dan uh, af en toe een paar keer per maand daar wat van langskomt in Alternative FM. En uh, vanavond, 3 voor 12 Noord-Holland, de Vloedgolf komt weer terug. Tussen 8 en 10 uur. Dus zeker aan te raden om dat even te luisteren. Voor ook weer die vertrouwde kwaliteit muziek op ZFM Zandvoort. Klinkt allemaal weer hartstikke leuk. Klinkt allemaal weer hartstikke leuk. En morgenochtend zit hier onder voorbehoud... Uh, de burgemeester om kwart voor elf om uh, de situatie rondom dan de ingevoerde avondklok even toe te lichten. Het interview is onder voorbehoud, maar ook dan uh, hoort u mij weer op deze zender. Want ik mag namelijk dat interview afnemen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, uh, hartstikke dankbaar ook. Uh, maar ik zit er dan denk ik alvast uh, vanaf een uurtje of tien zit ik erin met, uh, met muziek. Dus luister zeker ook morgenochtend naar ZFM Zandvoort. En het gehele weekend staat ook weer bomvol van een gezellige diverse programmering. Ik bedank mijn sidekick Joelle en Lucy ja, ja, voor, dat uh, wilt, jammer. voor uh, jullie bijdragen. Het was weer uh... heel erg gezellig met je, Jammer. Nou, dankjewel. Goed om te horen. Uh, dan zeg ik tegen de luisteraar ciao ciao tot gauw. En uh, ja, tot snel op ZFM tot Zandvoort. Wat een trip.